Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het schiet niet echt op met het ombouwen van kantoren en winkels naar huizen. Vorig jaar ging het om ongeveer 9.500 nieuwe woonplekken. Volgens het CBS is dat het laagste aantal in zeven jaar tijd. Woonminister Hugo de Jonge wil dat er jaarlijks 15.000 huizen op deze manier bijkomen, maar dat wordt dus bij lange na niet gehaald. Elon Musk maakt zich in zijn eerste week als Twitterbaas niet populair onder zijn nieuwe personeel. Hij gaat inderdaad massaal mensen ontslaan, zegt hij in een interne mail die in handen is van Amerikaanse media. Vandaag hoort personeel wie er mag blijven en wie weg moet. Mogelijk is dat de helft. De trainer van voetbalclub Lazio is boos op Feyenoord-supporters. Die smeten gisteravond een hoop biertjes vanaf de tribune het veld op. Feyenoord-trainer Arne Slot baalt er ook wel van. Als wij naar de laatste 16 van Europa gaan, gaan wij een tegenstander treffen. Waarin ik nu al weet dat we onze fans weer keihard nodig hebben. Dus we zullen af moeten wachten hoe de UEFA dit inschat. Maar ik denk dat we allemaal daar wel een voorgevoel over hebben. Ja, het zou kunnen zijn dat de UEFA beslist om een volgende wedstrijd te spelen... zonder supporters op de tribune. En de Black Lives Matter-beweging heeft een tik uitgedeeld aan hun tegenstanders. Die hebben de tekst White Lives Matter als slogan, maar dat mag niet meer. Dit tekst is namelijk juridisch geclaimd door deze twee zwarte podcastmakers. Het is afgelopen dus met het drukken van White Lives Matter-shirts en vlaggen. Well, um, right now, no one can do that legally in the United States of America zonder um, our lawyer. Uh... Ja, maar dat het nodig is, is eigenlijk belachelijk, zeggen ze. Our lives are important. We deserve to exist, we deserve prosperity, we deserve happiness, we deserve these same freedoms. These other phrases were born simply to oppose that idea. Je krijgt het weer nog veel grijs vandaag en af en toe ook een bui. Maar het grootste deel van de dag is het droog. En vanmiddag ga je de zon ook nog wel even zien. Het wordt max een graad of 14.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 Ja, we kunnen ook niet eventjes weg of. Uh, <laughs> Cheryl, help! Goed, twee uur. 8 Ach, seconden. Oh jee. Nou, uh, dat was eventjes een, uh, een, een start waarvan je zegt: van no, no, no, no, no. Nou, we, we waren net even in de keuken van de studio, luisteraars. We hebben hier een keuken. We hebben hier een keuken. Bij en dan lacht. kunnen we ook uh, koffie zetten en CC'o'tjes drinken. En, uh, maar wordt daar ook nog wat voor berekend? Uh, want parkeren, parkeer uh, moet je op het nee. betaal, wat betaal je eigenlijk per uur? 3,50. 350. Ja. Ik hoop dat de koffie raad is hier. Ja. Ja. Maar, euh, nou ja, goed. Euh, en in de keuken keken we naar buiten en een stortbui. Hè? Toen, toen zei Willem, oh, dat is maar regen. Het is maar, reënt, ja. maar regen, Zij maar... Zei je dat met een speciale bedoeling om mij een beetje gerust te stellen? Of, of dacht je dat ik depressief ervan werd? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar het is, uh, uh, uh, of het nou regen, of... Uh, ja, kijk, tot in het extreem. Dat was het anders natuurlijk. Moet niet met... Met duizenden liedjes naar beneden komen. Ja. Heb jij nog Halloween uh, gevierd, uh, Willem? Kijk nou eens naar het gezicht van mij. Ja, de, de smink zit er nog een beetje op. En dat litteken op je voorhoofd. <laughs> nee, dat was een ongelukje. Krijg je niet meer Ja, nee, nee, nee. Ik zag die kat niet lopen. Ik ging op de kat staan. Dus, dus de kat vloog weg. En, was meteen... en, en ik kreeg te maken met de zwaartekracht... want ik viel naar beneden. Ik ja. zakte door mijn hoeven heen. Ja. Ik, terwijl ik goed beslagen was. Ja. He? Ik was, nog even, ik was nog even op de ja. Kleve Laan in Haarlem. Ja. Uh, daar was een, een allerzielen, weet je wel. Zo'n ja. Ja. Zo ja. lichtjesavond. Ja. Sta ik bij een, een graf was van, van een wereldreiziger. Die lag daar begraven. Weet je wat er op die steen stond? Nee. Hier rust uh, wereldreiziger Willem van der Tocht. Hij heet ook Willem. Okay. Willem van der Tocht. Ja. Er is geen plaats op aarde die hij niet heeft bezocht. Van Vraneker tot Rome, van Montreal tot Beest. Hier ligt het bewijs dat hij er is geweest. Stond op de grassteen. Leuk hè? Je hebt zo gek als de deur. Geweldig. give her peace of mind. Take a boat or take a plane, and then take away your lover. The end result is still the same. Center with peace of mind Watch the fiber call. Get to the mountains. Ja. Ja, vond het mooi, mooi ja, hartstikke mooi. Wil je nog een graftekst voor? We zullen even eentje doen omdat ja, het Halloween ja, is. Ja, omdat het ja, ja. Dat Halloween geweest is. Eh, geweest, overbank. auto's er ja, weg. Ja. Uh, even kijken hoor. Ja, oh, hier ligt een metromachinist. Ja. Hij huilde de metro voor een kist. Er veranderde niet veel als tijdens zijn leven. Want onder de grond is hij gebleven.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 Julia Clark, don't sleep in the subway.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 ik krijg geen vrij Indië hè natuurlijk, dat is iemand anders. Ja, een TV-serie, ja, TV toch? Ja, dat was, uh, ja, de TV-serie zat. Is dat, is dat uh, met Willem Nijholt ook? En inderdaad, en Willem Nijholt en Gerry Rutte speelden daarin mee, ik. Gerry ook? Ja, volgens mij. Zie je hem nog wel eens door heel, heel af en toe dan, ja. uh, dan er hey, uh, nog wel dan Ja, er nog. Ja, nee, nee. Maar binnenkort uh, Gerry weer eens even binnenhalen, want er is weer een heleboel, een heleboel te vertellen over Pluspunt. Oh? De vrijwilligersprijzen. Nou, dus maar goed. Op zich al een pluspunt. Dat we vindt... nemen wel even contact met erop. Maar uh, waar ik het wel over wil hebben... dat is, is iemand die, uh, die wil ik heel even in het zonnetje zetten. Want ondanks het slechte weer natuurlijk. Ja, maar ik weet het niet. En dat is, uh, is uh, Joke. Uh, dan moet ik kijken of ik haar artiestennaam moet gaan gebruiken. Of oh, haar echte naam. Zullen we haar artiestennaam gewoon noemen? Ja, doe. Joke Hamilton uit Canada. Ja. Want wat, waarom? Want zij verzorgt namelijk altijd de, de distributie. Zo. So. Ja, ...van de flyers, van de boys... ...maar ook de terugluisterlinken. En zij zorgt ervoor dat die altijd... Uh, ...ja, keurig netjes uh, gevonden wordt... ...als die geüpload wordt. Want ja. uh, dat kan altijd eventjes duren. Ja. Uh, en uh, nou ja, zij is altijd actief met, uh, met de boys. En ik weet dat ze zit nu te luisteren in Canada. Ik kan ook wel dat ze staat natuurlijk. Hè? Ik weet het niet. Uh, Joke, mocht jij uh, dit horen... Uh, ja, ik zeg, uh, je moet er gewoon even naar die camera kijken. Uh, Charles, steek oh, maar even ja. een hand op. Want uh, Joke, hey, foto. Oh, Joke, hey. Joke, Joke, Joker, Joker. Joke, Joke. Maar goed, zij uh, staat altijd klaar voor de boys. En uh, ja, dat wilde ik eigenlijk uh, even benoemen. En uh, ja, namens ons uh, ja, wil ik eigenlijk wel even een, een nummer draaien. Uh, niet uh, de tekst zo letterlijk nemen. want krijg je daar weer gezeur mee. Ja. Dus uh, nou, Joke. Ik uh, ben heel benieuwd wat je gaat draaien voor Joker. Nou, dat is goed. Joke deze voor jou. Joke. Joke Hamilton. Ja, Joker, uh, Leuk dat je van die mooie foto's uh, van ons uh, opstuurt. Ja, ik vind dat zo leuk. Dat fotoalbum heb ik gewoon door voor een fotocast. Want uh, ik kan het helemaal niet kwijt. Nee, die mama Cash, hè? Het is geen familie van Joker. Nee, het is dus geen familie. Oh. Nee. Maar die, had, die, die zou nu, uh, als ze bij de supermarkt zou komen... dan zou ze heel veel ruzie hebben, hè? Wacht even. De, wie? Mama Cash. Mama Cash. Ja, want uh, ze willen bij de supermarkt dat je contant betaalt. En zij betaalt natuurlijk altijd cash. Ja, maar dat willen ze toch graag? Ja, nee, dat willen ze juist niet graag. Ze willen dat je pint. Oh, dat bedoel je? Ja. Ja. Ja, nou, dat, dat zeg jij. Hij. Ken jij Louise? Louise? Ja, Louise pint de hele dag. Want pinnen is haar passie. Haar vriend, dat is de giromaat, want die vult snel haar tassie. vind je dat? Het is Joost van der Vondel, hè? Ik wou net zeggen, dit, dit is tien met een griffel, jongen. Dat, uh, ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik weet nog wel, jaren geleden, jaren geleden. Toen hadden we nog geen euro's in Nederland, toen hadden we guldens. Ja. En ik was toen in Volendam. Ja. En Marco. ik stond bij de kassa te wachten. En er kwam er een Duitse toerist. Die en die Duitse tegeloven. toerist. Volendam, daar mag die ook wel komen. die Willem. Ja, ik wel. Toen wel, toen wel. Oké. Okay. Maar in ieder geval, uh, er was een. Uh, er stond een Duitse toerist, maar ik praat over de guldentijd, hè? En toen zei die man. Uh, Darf ik ook betalen met Marken? Dan zou David betalen eh, Marken. En, en die kassa-dame die begrepen me waarschijnlijk niet. En die heeft gezegd... ...nee, je gaat niks betalen in Marken. Wat je in Volendam koopt, moet je er ook betalen. Kijk... Het was wederom trouwens bij Julia Klaar, maar geheel ongeluk, want ze had zich achter de coulissen verstopt. En, ja. uh, ze stond naast, uh, hoe heet ze nou, Louise, zeg je dat wat? Ja, dat, dat, die heb ik met dat, dat gezichtje van Joost van der Vonden voorgedacht. Da, ja, ja, ja. Louise wat Pinten, heb je met Louise nou? Op, nou, Louise pint de hele dag, want Pinnen is haar passie. Ja. Haar vriend is de Gero Maat. Ja. Die vult heel snel haar tassie. Nou, dat is een tekst die heb ik ooit geschreven, ik geloof in de jaren tachtig... En samen met Ruud Jansen hebben we daar een liedje uh, van opgenomen. Ruud heeft de muziek gemaakt. Yeah. En dat uh, klinkt dan zo: I Look at her, the pretty one. A lot of guys, they dig her. She may seem a lot of fun, but problems, they got bigger. She spends money everywhere. So never say. The only love that she will share is sending me Jansen, dat is, that is, uh, is uh, <laughs> uh, niet te geloven. Ja, ook de Engelse versie was uh, de, de was van mijn kant. Ja, maar ik uh, zei net al buiten een uitzending om: dit, dit lijkt de Digimens Band wel. Ja, een beetje het sfeertje. Het sfeertje is er wel een Ik heb jarenlang met Jacques Kloes uh, samengewerkt. Ja. Die, uh, als wij met hem uh, werkten, dan zongen hij altijd het repertoire van Joe Cocker natuurlijk. Hè? En Blood, and Tears, Spinning Wheel bijvoorbeeld. Hier ja, is Jack Pols. Uh, en en, en Jacques Kloes. Kloes. ja. ja. Kloes en Pols zijn verschillen, hè? Er zit er een heel verschil in. Er is een heel verschil in. Ja. He? ja, ja, ja, ja. Ik vind het uh, ja, verrassend. Ja, ik vind het ook heel verrassend, hoor. Ja, en, uh, en Ruud... Uh, ja, God, de meeste luisteraars weten wel... Ruud uh, heeft natuurlijk ook uh, bij en Zandvoort gezeten. En, uh, ja, niet alleen gezeten. heb ook gelopen hier, hè. Maar, Echt waar? Jazeker. Oh. Hé, hey, maar luister, Willem. Ja. Ik wil nog iets vertellen over de kunstlijn. Is, is dat mogelijk? Ja, natuurlijk, jongen. Je hebt, uh, je, hebt, uh, je hebt een microfoon voor je, dus begin maar. Ja, nou, de, luisteraars, als je in Stanford woont... en daar woont u, ja, misschien ook wel verder buiten... mensen die in Canada wonen, ja, die hebben natuurlijk wat, wat uh, langere reistijd. Maar in Haarlem, dat ligt... Uh, Tussen Zandvoort en Amsterdam in, hele mooie plaats. Heel veel geschiedenis. Haarlem. Oude gebouwen. Nieuwe gebouwen. Nou ja. In ieder geval heel mooi om doorheen te wandelen. Maar er is ook een kunstlijn dit weekend. En als mensen nou die kunstlijn willen bezoeken. Er zijn heel veel data. Daar allerlei kunst in Haarlem is te zien. Als je van kunst houdt. En niet dat je een kunstje wordt geflikt of zo... maar gewoon dat je van kunst houdt. Mooie schilderijen, mooie beeldhoudenwerkjes... Dus er al dat soort dingen. Dan moet je gewoon naar Haarlem komen. Heel gezellig. Nou, als je bezoekersinformatie wil van de Kunstlijn 2022... dan ga je naar www.kunstlijnhaarlem.nl www.kunstlijnhaarlem.nl en dan slash, dus waarschijnlijk streep, bezoekersinformatie. Nou, dan kan je al die informatie. wat zo mooi is om allemaal te bekijken. en naartoe te gaan, kan je allemaal bezoek. ga er met mama naartoe. Ga er met mama ja, naartoe? Ik ga met haar ja. mee. Ja, ja. Ik hou heel erg van kunst. Ik had me vorige week vast willen lijmen. of oh, was jij dat? Ik wil ja, aan de, aan de nachtwacht. Ja, maar dat moet je niet doen. Jij met al die kerels, dat, dat wordt gewoon helemaal niet. is ga lijm tegen bestand. Nee, maar het schijnt ook dat dan een schilderij kan beschadigen. Ja. En ik had niet dat geld thuis liggen om die beschadiging dan eventueel... Ja, dat snap ik. Ja, je, leeft, je leeft echt in je, in je eigen wereld, hè? Je, een wereld voor jezelf, hè? Vind je me egoïstisch? Wil je? Nee, nee, nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Oh, nee. Ja, Bewonderingwaardig eigenlijk. Dat klinkt, dat klinkt eigenlijk. zo, als je dat zo vertelt. Van, je ja. leeft echt in een wereld van jezelf, dat ik egoïstisch zou zijn. Nee, nee, nee. Oh. Lu, luister, nou, ja, luister Ik luister, nou. Close the door, and light the light. We're staying home tonight, far away from the bustle and the bright city lights. Let them all fade away. Just leave us alone. stemmetje, ja, ja, hè? Ja, ja, ja, heerlijke muziek. Ja, het is, uh, ja. Vertel. Nou, gewoon, ik vertel helemaal niks eigenlijk. Ik dacht dat jij wat vertelde, maar goed, uh, ja, nee, ja, nee. Ik kreeg net een berichtje van iemand en die zei van, uh, uh, uh, uh, die vroeg een nummer uit de jaren zestig met een Spaanse naam. Ik ben zoeken geweest tot en met uh, en ik weet niet of het er is hoor, maar... Mocht dat zo zijn uh, en dat je zegt... Ja, eindelijk hoor ik dat. Eigenlijk zijn we ook een soort Dr. Bob hè eigenlijk. Hè? Ja. Dok, dokter Hoek. Dr. Pop. Hoek. Hoek. De Manage show. Nee, dat was hem niet. Nee, dat oh. was wat anders. Nee, het was een Mendocino. Dat, dat klinkt vrij Spaans. Mendocino, Mendocino. Men men ik heb geen idee of dit er is, Maar we gaan even luisteren. En als dat zo is, als ik het goede nummer heb... Ja. Dan willen we graag uh, twee uh, sacijzenbrotjes. Bingo. When kid is back. Ja, het klonk vrij Spaans en uh, ja. Uh, ja, Mendocino. Mendocino, het klonk vrij Spaans en uh, ja, het werd aangevraagd door, uh, door, door Anoniempje. Die uh, ze durft de eigen naam niet te zeggen, want ze denken ja, als Willem het vindt, dan uh, kost dat zijn twee saaisebroodjes. Ja, drie. Uh, drie. Drie. Ja, maar, ik lust er wel twee. Dat lust er doen We doen er gewoon vier. Ik ken onze schreeuw. Oké. Okay. Met een dikke kon, dikke kon hebben we het al. <laughs> nou, in ieder geval, uh, maar die, die anonieme luisteraar, Ingrid Bol. Ja. Um, bij deze, en dan kun je wat schreeuwen van... Ja, maar dan gaan we naar de bakken toe. Nee, zo werkt dat niet. Oké. Okay. Nou, goed. Nou, ik wil het uh, eventjes, het volgende nummer eventjes uh, ja. eigenlijk opdragen aan Spieker Jozef. En wie is dat? Spieker Jozef, dat is de vader van het kindje Jezus. ah ja. En, en weet je wat hij van broer was trouwens? Die, uh, Timmerman. Timmerman? Gert? Ja. Nou, daar komt hij. Gert Timmerman. Ook oh, en zijn zuster. All so if I were a carpenter. Ik ja. krijg al vanuit Den Haag te de horen van de sausijzenbroodje, word ik gestuurd met ja. een postdive. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, maar goed. Maar uh, if I were a carpenter van, uh, van de Vrothtofs, die zeggen, wij draaien hem weg. Nou, uh, ja, maar ik heb dat, dat, dat sprankelende gevoel van de decembermaand die eraan komt. Oh. Ja, en dan, dan, dan hoort het een beetje van de muziek op tafel? Ja. Ik voel wat opzwellen. Je voelt wat opzwellen. Eh, de, ja, de kerst, de kerst, de kerst, de kerst, de oh, kerst. Je ziet nu in de supermarkt natuurlijk al dat er flink op wordt geanticipeerd met allerlei... Eh... Heerlijkheden, ja. wat ons in het vooruitzicht wordt gesteld met de kerstdagen. Maar, maar eerst zijn ze nog met Sinterklaas natuurlijk bezig. En, en Sinterklaas is ook liefhebber van de kerst, wist je dat? Vertel eens. Ja, nou, ja, die, die is gewoon, tegenwoordig heeft hij, als hij naar Nederland komt, op zijn stoomboot... een apart ruim ingericht met allemaal kerstartikelen. Omdat mensen voor hun, voor hun Sinterklaas bijvoorbeeld kerstversieringen vragen. Maar is het dan omdat de kerstartikelen zo duur zijn geworden dan? Of? Nou, dat heeft er wel iets mee te maken, denk ik. En Sinterklaas die heeft het natuurlijk allemaal jaren geleden al ingekocht. Want die houdt gewoon een magazijn bij met die uh, spullen allemaal. Maar de reden dat Sinterklaas het met de boot meeneemt... Ik snap natuurlijk wel, want Nederlands, ons bezunig. Ja. Die denken van, weet je wat, we laten het gewoon met de boot bezorgen. Ja. Dan hoeven we geen parkeergeld te betalen. En wat betalen we ook met ja, per ja, uur? 350. 350, ja. Maar goed. Ja. Hey, maar, maar zet hem eens een ietsje harder, wil Even even gezegd Ik word hier zo vrolijk van, hè? Goed, hè? Ja. Ja. Ja, en de, jij draaide net van, uh, niet van de toppers... maar wel vier toppers, voor uh, uh, tops. Ja, even horen. We waarde een carpenter. En yeah. wat je, die muziek die je nu hoort... is van een album van de carpenters. Een kerstalbum van de carpenters. Ik vind het... Uh, ik, vind het, en vind je, het ja, ik heb het gevoel dat ik door, door, door Disney heen loop. Ja, het is zo gezellig. Dit. kerst, ja. ja. En wat jij net al terecht opmerkte... die, die dame, die zang de rest van de carpenters... Ja, dat was ook een fantastische slagwerkstuk. Ja, ja die kon wat. Die, die uh, kon aardig met de stokjes overweg. Want ze zei altijd tegen... Broer, hier ga ik een stokje voor steken. Ja, die broer die ging overal niet mee, hè? Ja. Die liet, er, liet, liet er ook gewoon een stokje voor steken. Nee, ja, nee, maar dat is, uh, is inderdaad zo. En, uh... Maar lekkere muziek hadden ze. Maar even nog over de kerst, Willem. Want, ja. want uh, wat heb jij met kerst? Vertel. Wat ik met de kerst. Ja, uh, kerst, kerst, dat is voor mij een feest van herinneringen. Want. En, nou, en gewoon aan, vroeger, aan de kindertijd en de koude. Ja, nou begin ik dan. Nou Hadden begin jullie ook echt dat Die de kast? in de boom. Man. Ja, joh, met die klemmetjes en, met, en zo. Ja, ja, en met, met, met een emmer water daarnaast voor als misschien. Hè? Ja, mijn vader die zat op een stoel naast de kerstboom en water naast zich. Ja. En hij zei, jullie blijven van die kerstboom af. Ja, hey, maar dat waren geen kunstbomen, maar allemaal echte bomen. bomen. Spakketjes ja. ja. die, die, ja. die, die noordmannen die ze tegenwoordig hebben, Noord, noordlender of noordmannen. Ja. Uh, nou ja, dat zijn van die kerstbomen met van een vrij grove naald, zeg maar. Die vallen ook wat minder uit. Ja, klopt. Ik heb trouwens een buurvrouw, die valt enorm uit. Tegen een man met name. Ja, ja is, is een behoorlijk wat lawaai, hè? Vaak ruzie, nemen ze. Ja. ja, dat ik zeg, valt dat, dat er, uit er is... zoveel lawaai uit zo'n klein vrouwtje kan. Ja, ja, die, goed? Die, die, ja. Valt, die valt meer uit tussen de kerstboom. Ja, ja, dat is ook zo. Ja. Maar dat terzijde, uh, uh, ja, de kerstperiode, ja, ik, uh, ik uh, droom er nu al van. Hè? Is het echt waar? Ja, het is geen nachtmerrie, hoor. Het is echt... Uh, ja. Ja, ik ben, nee. Dan heb ik gewoon spijt dat ik wakker word. Dan, dan zitten we aan een grand diner met, met alle familieleden, vrienden, kennissen. Ja. Er treedt een artiest op. We hebben een dj in huis, Willem Boer, ken je die, uit Zandvoort? Ja, vaag, vaag, vaag. Die, vaag. die draait dan het kerstrepertoire. het waar. En die, ja, die zoekt ze allemaal lekker muziek voor ons uit. En dan komt de kalkoen op de tafel. Oh ja, of wel. Maar, ja, maar in ja. mijn droom was die nog levend. Oh. Nou, het toch wat eraan te kijken, hoor. Dan zei je, ja. Is dat hetzelfde beest waar toen zei van. Uh, geschreeuw uit de keuken? Dat hij zei: van... of mijn veren terug, of het gas, dan van ik sterren van de kou. Nee, dat was, dat, was oh, een pauw. Een pauw. dat was een pauw. Dat was een pauw. Dat was een pauw. Was een pauw. Was een pauw. Ah. Jeroen, Jeroen Pauw was dat. Ja, ja, ja. Nee, maar, maar ja, om de luisteraars ook toch een beetje uh, vast in die stemming te brengen. Uh, schroeven we hem nog even op, Willem. Oh, heerlijk. Heel goed, hè? Ja je moet die gaan. Ja, Willem huilt een beetje. Ja, dat, ja. Ik zing gewoon even mee. Ja, nou, dit, dit, is, dit is geweldig. Ik vind het een, een hartstikke mooie overstap eigenlijk naar het volgende nummer. Ja, want... Je hebt uh, mij geïnspireerd uh, uh, daarmee. En, ja. Uh, nou ja, goed. Eigenlijk moet je gewoon eens kijken. Het is een paar jaar weg geweest hier in de studio. En dat vond ik heel erg jammer. Wij hadden uh, Een paar jaar geleden hadden we de kerst... In de studio gebracht door middel van een van een gigantische kerststal. En uh, dat gaan we dit jaar weer doen. Oh? En, eh. Uh, ja, joh, ik weet, weet wel dat einde Willemboer altijd met de kerstal. Dan ging je naar de supermarkt en dan stal je nog wel eens dan wat. Stal dan stal nog wel eens wat. Ja, ik moet ook. Uh, want, en ja, weet je wat lullig is? Je steelt dat dan. Hè? Ja, ja. Maar je moet wel de auto kwijt. En wat kost dat per uur? Ja, 3,50. Ja. Ja, maar je nam wel je pannetje mee, hè? Je steelpannetje. Zeker zeker, ja. zeker, zeker, zeker. Hey, Hé, maar, eh. Uh, deze vallen. Heb iedereen die gek kan? Kan je ook Aardig piano spelen, Willem. Dank je. Christmas night, another fight. Tears we cry.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 Slides. ja jongen, dat, uh, je inspireert daarmee. Die, spe die spelen en, uh, alleen maar ja, als het Friest. hè? Coldplay. Ja. ja, ja, ja, ja. En de klagen over die koude vingers. Ja, dus man ja. winterteen, sneeuwbal, hou op. Ja, ik ken het, ik ken het, ja. Sneeuwballen, ja. ja. Sneeuwballen, ja. Daar ja. ja, ja, lacht je op, maar uh, dat is niet fijn als je het hebt, hoor. Dat, uh, nee. <lacht> ik heb het nog nooit gehad. Een oh. sneeuwbal. Nee. Oké. Okay. Nee. nee. Nee, nou wel een andere bal, maar dat uh, vertel ik nog wel eens. Oh, Buiten nee. de uitzending om dan hè. Ja, nee, dat is zo. Dat Anders is zo. worden wij gecensureerd en dat mag, dat mag niet voorkomen natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, luisteraars, naast de 3,50 uh, aan parkeerkosten in Zandvoort... Uh, is er, uh, valt er nog meer te beleven in het weekend hier? Hebben ze hier ook een kunstlijn of weet je dat niet, in Zandvoort? De kustlijn. Een kustlijn. Oh, oh, daar ben ik mee in de war natuurlijk. Een de kustlijn. kustlijn. kustlijn, ja. Dus, uh, ja... Maar het is, altijd, uh, het is altijd wel heel gezellig. Zandvoort begint gezellig te worden. De verlichting wordt weer opgehangen, las ik. Oh. En uh, er schijnt nu ook uh, muziek uh, te komen. Uh, ja, uh, maar meestal. hè? Er komt weer een ijsbaan, Er komt weer een ijsbaan in Zandvoort. Dus en, uh, we, kunnen weer, we kunnen weer gezellig schaatsen. En, uh, en uh, chocolademelk uh, met slagroom en uh, warme chocolademelk natuurlijk. En gluwijn. Wie? Gluwijn. Gluwijn? Glu ja, ja. Dat wordt er op de ijsbaan ook uh, uh, meestal verstrekt, toch? Ertensoep, Ertensoep. Ja, het is, wat is het? Zoek en kopie? Nee? Koek en zopie. Zoek en kopie, nee. Ja, dit, dit is allemaal voor een kopie. Daar ja, nou, ja, houden we rekening met de prijsstijgingen. Dus het gaat... En, en, en, parkeergeld, hè? Ja, 3,50. 3,50, beste dames en heren. Ja, ja dat, uh, dat is, uh, ik, ik kan er niet aan ontkomen, helaas. Hier. Nee, nou, ja, wij, nee. wij wel, we wij, wij hebben zo onze geheimzinnige bronnen. en Wij kunnen gewoon uh, de auto. Uh, <laughs> ja, nee, ik bedoel. Er is maar eentje hier te weten. Er is een man, en die woont in Zandvoort, die heeft een grote ketting om zijn nek heen. En hij wie, is geen gevangenebewaarder. Wie is dat Willem? want uh, een man met een ketting om zijn nek heen? Wie, wie, wie? Ken ik die? Is dat uh, Een bekende, bekende zandvoort. Een BN? Oh. Ja, het is, het is, hij is wel bekend. Ja. Maar uh, ik, weet, ik weet niet of ik zijn naam mag ik dus niet echt uh, noemen. Ik maar, kan het wel laten horen. La, nou, dan ben, ben ik ook benieuwd. We come on in this John B. My Oh Go, Ja, De berichtjes blijven binnenkomen naar aanleiding van het kerststukje van jouw uh, vrouw. Oh, is dat zo? Ja, ja, de mensen worden ook geprikkeld. Ja. De, dat was niet mijn bedoeling. Nee, nou ja, het was wel lekker. Zijn, ja. Het was wel lekker. Oh, was lekker oh, een, lekkere, een lekkere prikkel. Uh, lekkere prikkel, prikkel ja. ja. Ik vond het leuk dat jij net over, over het strand, voordat je hier naartoe kwam, dat je over het strand liet dat je een paar Beach Boys tegenkwam. dat je die meegenomen hebt naar de studio. Ja, maar je wilde weten wie, uh, wie de. Want die zongen uh, hier live. Uh, uh, het vorige nummer werd live gezongen hier door de Beach Boys in de studio. In de, en die had uh, ja. Willem van het Strand geplukt. Ja, Vindt nee. Dat uh, ja. een leuke bijkomstigheid. Ja. Hé, hey, je hebt hot nieuws, hot nieuws. Nou ja, hot nieuws. Uh, ik, ik heb uh, Ergelijk, een nieuwsflesje. Een ja. Je hebt, in België heb je dus uh, Nicole en Hugo. Nicole en Hugo, dat is een heel bekend duo. Ja. Um, zal ik zo een, een nummer van, uh, van laten horen. jij de stad, sommige stad je daar maar in. Dat is het nummer 1971. Als je nu zegt Nicole en Hugo. Ja. Dan zeggen ze, iedereen zegt. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik, niet dat. ik heb geen idee. Je ja, hebt geen idee. Maar nee. dat maakt niet uit. Uh, maar uh, het treurige nieuws is dat de, de zangeres. Ach jee. Uh, die op uh, 76-jarige leeftijd is ze overleden. Ik geef hier een fotootje voor me en, ja. en, en ze ziet er best wel appetijtelijk uit. Ja, maar dat is een foto waar 1971, waarin 1971 zit te kijken met die met die Ja, dat maakt niet uit. Toen toe, toe was ik ook nog knap. Ja, maar goed. Uh, <laughs> maar om nou te laten horen van ja, wie zijn nou Nico en Hugo? Dat ja, wie zijn dat Willem, nu Nico en Hugo Vertel eens even. Nou, druk maar op de play-knop en dan hoor je het.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 Sensationeel mm, Goeiemorgen, morgen Goeiedag Goeiemorgen, goeiemorgen Blij dat ik je weer Beleven Ja, eventjes tot zover. Nico en Hugo, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook, ook goedemorgen Willem. Ja, ook ja, goedemorgen. Ja. Dat, ja, en, dat, en, dat, uh, die trompetjes erachter, dat deed me een beetje denken aan uh, You've Got Your Troubles. You've Got Your Troubles. Ja, ja, die, die, die, wat je net hoorde. Die, die, oh, ja, ja, ja. ja. ja. Die, die, die, het, hetzelfde sfeertje een beetje. Het is allemaal een beetje... Dezelfde uh, zweer. een De ernstige zweer. Ja, ik nou ja goed. Uh, ik maar in dat uh, uh, nieuws uh, kwam mij dus uh, onder ogen. En toen dacht ik van ik wil er graag even een vermelding van maken. Want het is toch wel, een, toch wel een bekend nummer, eigenlijk. Ja, voor mij niet hoor, maar voor jou wel. Ja, maar ik ben iets ouder dan jij, denk ik. Ja, dat klopt, Willem. Hij is, hij is veel ouder dan jij. <lacht> dat klopt. Ja, ik ja denk je bent gewoon een oude lul. Nou ja, zeg. Dat zeg je toch niet. Nou, bedankt hoor, Willem. Hey, ik zei ja. dat niet. Nee, nee. Oh, nee, dus Harm. Ja, nee, nee, maar Harm. niet dadelijk hoor. Maar, uh, Leuk ja. hoor, dat je dat over me zegt. Nou, Harm. Ja, niet zo bedoeld. Gewoon grapje. Ja, ja, ja, ja. Ik hoor het alweer. Ja. Ja, ik, ik ga nog gauw even de nummer draaien, want we gaan nu richting de klok van 12 uur. Ja, het gaat vandoor wel, wel erg snel weer allemaal vanmorgen. Ja, en ik traks, uh, als dat ik straks thuis kerst. ben, dan is wat ik ga doen. Dat is uh, de kast open, ik trek de kerstboom eruit, doe de stekker in stopcontact. Zo, die staat staat alvast. Meen je dat nou? Tuurlijk. Echt waar? Ja, nou, ja. Er, zijn, er zijn mensen, geen gekheid. Ik ken mensen die, die nu al die kerstbomen hebben staan. Ja. Die, die, willen, die houden gewoon zo van die gezelligheid en van die. Ja, alleen al die lichtjes in huis en zo. Ja. Dat die, die zijn nou de, de camera om het. Nou ook. ja, goed. Nou, ben ik thuis zelf een helder licht. Dus uh, ja. Ja. Goed. Nou ja, goed. Ik draai nog eventjes een nummer richting de klok van, uh, van 12. En uh, ja. Dat wordt dan ook te afsluiten? Nou, ik denk het niet. Je weet het nooit met ons. 3.14. En hoeveel nou, tijd hebben we nog, Willem? Goed, wij paard. hebben nog vier minuten. Vier minuten, ja. Ja, de ja. Walker Brothers de volgende keer is ook die morgen dat geldt wel een beetje voor het weekend. Maar uh, aankomende week gaat de zon weer volop schijnen. Ja. Dus dan houden we het dan maar op, Willem. Maar is het omgevlogen vanmorgen? Het ging, ja, ging heel hard, hè? Ja, het ging heel hard. Dat is echt niet normaal. Maar ja, we gaan er ook meestal wel hard tegenaan. Hè? Ja, maar dan kom nee. ja. ik ja. Uh, ik voel die energie, die voel ik gewoon. Dan zal ik eens even donkerbruin gaan praten? Okay, ja, donkerbruin? Ik, ook, uh, ja. ik kan er ook wel natuurlijk. Maar ja, goed. Ik ga de mensen allemaal een heel goed. Dan raak ik opgewonden weekend. van mezelf en dat wil ik ook niet. Nou. Ik ga de mensen allemaal een heel goed donkerbruin weekend wensen. Ja? Met een uh, ontzettende gezellige tijd. En, uh, dat je allemaal uh, geniet van alles uh, waar je mee bezig bent. Ik zit in één keer te denken aan een, een flashback van Radio Romantica. En het Zwarte Gat. Ja. Ik wil ook alle luisteraars hartelijk bedanken voor het luisteren... want wij zijn ook altijd heel erg in onze nopjes, mama en mee. Ja, we zijn heel erg in onze nopjes. Ja, in onze nopjes. <laughs> hey, jongens allemaal, tot veer, over veertien dagen weer. Dan zijn we er weer. En, uh, Gezellig. toch ja. toch? doeg. Dag. <laughs> Dag hoor.